Goedemorgen, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Mogelijk kunnen er binnenkort meer vrachtwagens met hulp Gaza in. Het Israëlische leger heeft een dagelijkse pauze aangekondigd... voor een klein deel van de Gazastrook in de buurt van Rafa. Daardoor zouden vrachtwagens met eten, water en medicijnen... makkelijker vanuit het zuiden naar andere delen van Gaza moeten kunnen rijden. De pauzes zouden dan van 8 uur s ochtends tot 7 uur s avonds zijn. In een Amerikaanse stad vlakbij Detroit heeft een man om zich heen geschoten in een park. Negen mensen raakten gewond, onder wie twee kinderen. De burgemeester vindt het intens verdrietig. And it wasn't today. De schutter vluchtte na de schietpartij naar zijn huis in de buurt van het park. Agenten vonden hem daar later dood. Niet eerder hebben zoveel mensen meegedaan aan de Nacht voor de Vluchteling. Gisteravond begonnen ongeveer 7000 wandelaars aan de tocht om geld in te zamelen voor noodhulp over de hele wereld. De opbrengst gaat bijvoorbeeld naar eten en onderdak voor mensen in Congo. Bij elkaar is er 1,5 miljoen euro ingezameld. Dat is een recordbedrag. En heb jij je oranje outfit al klaar liggen voor vanmiddag of misschien zelfs al aan? Want om drie uur moet Oranje voor het eerst laten zien wat ze in huis hebben. De eerste tegenstander is Polen in Hamburg, de speelstad waar het allemaal gaat gebeuren. Zijn honderden Poolse fans met de trein aangekomen om hun clubbie aan te moedigen. Deze man zit zo met kleine oogjes in het stadion. My expectations are pretty uh, realistic. Uh, a tie would be a very good score against Holland En uh, we are a little bit tired. And, uh, we didn't sleep night. Ja, de supporter denkt dus dat gelijkspel al mooi zou zijn voor Polen. De ploeg moet het vanmiddag wel zonder superspits Lewandowski doen. Die is nog geblesseerd en zit op de bank. Het weer aan de kust stevige buien met kans op onweer. Vanmiddag zijn die er in het hele land. Verder geregeld zon en harde wind bij een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 bij tweede uur van ZFM Jazz Live. uit De studio hier in Zandvoort. Een spetterend begin van het tweede uur. Sommigen beschouwen big bands als uh, oudbollig en outdated. De Engelse trompetist, arrangeur en componist Michael Lamb... en zijn Strictly Smoking Big Band... doet er alles aan om die perceptie te bestrijden. Funky Stuff van een van de beste ronkende big bands... in het uh, Verenigd Koninkrijk. Stickly, Strictly Smoking and Friends Big Band... En van hun uh, nieuwste album, uh, ja Strictly Smoking in France heet het gewoon, uh, hoorde je het nummertje Daisy May. Dat is oorspronkelijk van uh, George Duke, als ik me niet vergis. Uh, aan het einde van het eerste uur hoorde je trouwens Anthony Geraci op uh, piano, niet op orgel dit keer, van zijn uh, album. Uh, moet ik even kijken hoe dat album ook weer heet... Uh, Um, oh ja, Blues Called My Name, dat wou ik nog even voor de volledigheid uh, vermelden. Want ik zei organist, maar hij speelt natuurlijk ook uh, piano, die Anthony Girachi. Sowieso uh, alle nummers, alle albums die ik uh, draai... die komen altijd op mijn groeven.nl te staan, de hele playlist. Dus je kunt altijd alles uh, opzoeken. Aan het eerst, einde van het eerste uur draaide ik ook Marion Williams, uh, de <coughs> Gospelzangeres. Een, een compilatie-CD uit 2015 geeft een overzicht van haar kunnen. Uh, terwijl ik spreek, uh, begint het weer te regenen. Toepasselijk nummertje uh, van Marion Williams, Didn't It Rain? The truth the is ook onze fameuze ZFM Jazz Top 2024 cover-up. Jessie Covers van uh, nummers uit de NPO Top 2000 uh, binnengedrongen... met haar zoolvolle cover van de Holly's song... He ain't heavy, he's my brother. Te vinden op uh, plek 98 in die ZFM Jazz Top 2024. Um, van haar geweldige, door Robert, uh, Roberta Fleck uh, geproduceerde album... Standing Here, Wondering Which Way To Go. Met daarop uh, tevens een uh, glansrol op het laatst voor die, de, de Dixie Hummingbirds... Ja, de Amsterdamse pianiste Daan Herweg heeft ook eindelijk een nieuw album gelanceerd. Op zoek naar het laatste akkoord, of het akkoord, ja, In Search of the Last chord. Een fraaie, gevarieerd album, modern en eigen klinkend, Maar tegelijkertijd heel toegankelijk. Ik denk muziek die zowel jong als een oud publiek kan aanspreken. Dus als die bij je in de buurt optreedt, ga hem bekijken. Um, je hoort hiervan ook het, het titelnummer In Search of the Lost Court. Daan Herweg uh, op piano, Jeroen Batterink op drums, uh, Lorenzo Buffa op bas, Mat Matthias van den Brande op uh, sax volgens mij. En dan op dat album is trouwens ook nog een uh, glansrol voor uh, Suzanne Veneman op trompet. Maar ik geloof niet op het volgende nummertje. In Search of the Lost Chord. Een uh, sferische nummertje. En over sferische uh, gesproken. Ja, dan denk je ook vaak aan filmmuziek. En wij niet alleen. Ook componist, arrangeur, trombonist en zanger Scott Wilf uh, Whitefield. En zijn uh, Jazz Orchestra West. Uh, wij de een uh, album. Laatste album Postcards from Hollywood aan soundtracks van geliefde Hollywood films. Zoals het volgende de main uh, het grote de, de thema van uh, Spellbound met uh, Scott Whitfield op uh, vocalen. Uh, spellbound van Scott Wildfield en zijn jazz orchestra West, bleef even in uh, filmische epische sferen met het uh, opstormend talent uit Duitsland. Componist en saxofoniste Fabia Mantwiel met uh, haar Fabia Mantwiel Orchestra uh, Empyreance is uh, het album dat ze gemaakt heeft in 2021. Uh, dat moet je vaker beluisteren. Er zit heel veel lage, uh, eigen gelaagdheid in, in dat album. Het nummertje wat je net hoorde, Triology. Uh, Triology uh, en geeft een uh, goede indicatie van het talent van deze Duitse uh, jonge dame. Brengt ons uh, bij een uh, trick aan nieuwe albums waar we uh, naar gaan luisteren de komende minuten. Allereerst uh, wat uh, ja, Latin Jazz klanken um, van de tot mij uh, nu toe onbekende Amerikaanse pianist Zagai Curtis en zijn band. Uh, die hebben een superswingend uh, album afgeleverd, uh, simpelweg Cubop uh, Lives ge uh, getiteld. Terug naar de Cubop Grooves van Dizzy Gillespie uh, Ciano Pozo de percussionist en Machito van de jaren 40-50 van de vorige eeuw. Zakai Curtis komt er zo aan. Cheers. Je hoorde dus eerst uh, Stromboli... van uh, de hand van de Amerikaanse pianist Zakai Curtis... van zijn net uitgekomen album Cubop Up Lives. Uh, geweldig album. En uh, vorige week hadden we uh, collega Jaap... met een uh, special geleid aan de muziek van Cole Porter. Dus ik dacht, het is misschien wel leuk om... Um, een, een beetje een bewerking van de, van de hand van de uh, Duitse gitarist... Uh, Linus Eppinger uh, te laten horen, Love for Sale... Uh, van zijn net uitgekomen album Taking Over. Die Linus Eppinger die woont volgens mij in Amsterdam, als ik me niet vergis. Um, en werd bijgestaan onder meer door Thies uh, Laar-Akker op uh, uh, bas. Uh, en heeft daarnaast een aantal buitenlandse uh, <coughs> uh, muzikanten in zijn band. En die band heet The Leaning in Underground. Het album wat dus ook net is uitgekomen van die Linus Eppinger. Taking Over, vrij album. En uh, ja... Op, ...op de muziek, de klanken van een West Montgomery, Grant Green... ...dat soort mensen van die Linus Eppinger. Ik blijf een beetje in de Latijns-Amerikaanse sferen. Uh, je hebt ook muzikanten die naast hun uh, muzikale loopbaan... ...een andere uh, loopbaan nog uh, hebben, uh, zo ook... Uh, uh, de Amerikaanse uh, gitarist meen ik Amerikaanse, <coughs> sorry, pianist en componist uh, Ron Reeder uit uh, Boston. Hij is uh, uh, daarnaast uh, een natuurkundige op hoog niveau. Hij heeft eindelijk de tijd gevonden voor een debuutalbum de Latin Jazz Sessions. Een uh, topplaat met een cocktail aan uh, Latin Jazz klanken, zoals het Un Coco Loco, uh, wat je nu gaat horen, van die Ron Reader. Uh, <coughs> pianist, dus pardon. Een Coco Loco. Keren we terug naar de band waar ik het tweede uur mee begon: De Strictly Smoking and Friends, een big band. We kennen allemaal de Jitterberg Burke Waltz van Fats Wolle, maar de Twitter Burke Waltz die kennen we nog niet. Maar als je gaat luisteren nu, dan ken je hem wel. Zie het als een soort eerbetoon aan een van de allergrootste in de gospel. Marion Williams met haar versie van Pete Seegers en The Birds. Uh, turn, turn, turn to everything, there's a season. Daar houden we ons dan maar even aan vast. Uh, ja, dit was het. ZFM Jazz, gepresenteerd door Mr. Brightside Edward Rauhorst. De playlist komt op mijngroeven.nl te staan met een link naar de Facebook-page van ZFM Jazz. Volgende week zit hier uh, collega Auko. Keep on jazzing, keep on grooving, keep on moving. We gaan eruit met een paar slotakkoorden van Tico Pirage van zijn nieuwe album, uh, net uitgekomen, Dansando. Tot ziens, Tabé.